Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De internationale Syrië-top in Wenen heeft geen concrete resultaten opgeleverd. Er waren 17 landen, waaronder Iran en Saoedi-Arabië... en vertegenwoordigers van de EU en de VN. Syrië deed niet mee, en ook het vrije Syrische leger niet... de rebellengroep die door het Westen wordt gesteund. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken waren de deelnemers aan de conferentie het globaal eens over zaken als een nieuwe Syrische grondwet en dat de VN een vredesproces moet gaan leiden. De Verenigde Staten sturen enkele tientallen commando's naar Syrië. Die moeten lokale verzetsgroepen helpen in hun strijd tegen islamitische staat. Het is de eerste keer dat de VS-militairen in Syrië stationeert. President Obama heeft toestemming gegeven voor maximaal 50 commando's. Die zouden al op korte termijn vertrekken. De commando's gaan bepalen met welke groepen de VS het beste kan samenwerken. En die gaan ze trainen. Volgens het Witte Huis is het nadrukkelijk niet de bedoeling... dat de Amerikaanse militairen zelf gaan vechten. De VS gaat ook meer vliegtuigen inzetten. Er worden meer gevechtsvliegtuigen gestationeerd op de basis in Turkije. Het aantal vluchtelingen uit Syrië is dit jaar bijna verdubbeld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben zich tot nu toe ruim 14.000 Syriërs in Nederland laten inschrijven. In totaal stonden er op 1 oktober 37.000 Syrische vluchtelingen ingeschreven in Nederlandse gemeenten. Het is vergelijkbaar met het aantal Amerikanen in Nederland, zegt het CBS. Verder blijkt uit de CBS-cijfers dat het merendeel van de Syriërs jong is... en 60 is man. De gemeente Groningen gaat donderdag voor de Europa League-wedstrijd... tussen FC Groningen en FC Slovan Liberec opnieuw een fanzone in de binnenstad inrichten. Dat meldt RTV Noord. In september trokken supporters van Olympique Marseille... uit die fanzone de binnenstad in. Die lieten daar een spoor van vernielingen achter. Drie mensen raakten gewond. Het weer droog... Minima 5 graden vannacht. Morgen ook droog en geregeld zon. En 15 tot 18 graden. Dit was het en de Zandvoort zo het heeft, het. heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. live. live. Met. met nu. Zie het. Oké, het eerste uur, dat was een beetje rommelig. Maar gelukkig hebben we nog een tweede uur... met de one and only DJ Dion Sydney. Eens kijken of het net zo'n rommeltje wordt... Of alles gewoon weer in de mix? Gewoon gezellig hier! Dit is zie It op jouw CWM Sanford. Met Let Me Be Your Fantasy. Oh, wat klinkt dat vol zo op de vrijdag. Had ik al gezegd dat dit zie It was? Jouw enige echte, 104.5! En natuurlijk, ons digitale televisiekanaal. Een uur lang in de mix. In the morning, what you barging for? So, what I'm saying is, I feel you when you're feeling me, and actually, I'm open to the possibility. Message in a bottle, yeah Dennis, oh, dit is lekker. Ik zie hier een glunderende DJ Dion Sydney. Wat een heerlijke, ja, plaat. Hier willen we meer van horen. En dat ga je ook vast en zeker binnenkort meer horen. In Dennis Freak Show. Dit was alweer, uh, zie het. Ik zeg. Tot, zie het. Tot volgende week. Tot binnenkort. Hou gewoon je radio op de 106.9, 104.5, of oh ja digitaal, we zijn ook te vinden natuurlijk op ons digitale televisiekanaal Mijn naam is DJJK en ik bedank jullie allemaal voor het luisteren Ciao!